Robert Baltus met het NOS Journaal. D66 wil dat de stikstofplannen van het kabinet worden uitgevoerd. Dat bleek vandaag op het partijcongres in De Bos. Er kwam veel kritiek op de stikstofplannen. Zo vroeg het VVD-congres vorige week de voorstellen aan te passen. De CDA-fractie kwam dinsdag met een soort gelijke oproep. Het E66-congres nam juist unanieme motie aan... om achter de plannen van minister Van der Wal te blijven staan. Partijleider Kaag zei dat haar collega-minister een compliment verdient... voor de manier waarop zij de uitstoot van stikstof wil terugdringen. Rechtbanken gaan mensen met schulden actief doorverwijzen naar de gemeente. Dat is het resultaat van een proef met een nieuw soort medewerker in de rechtbank... de schuldenfunctionaris. Die gaat bij een eerste zitting mensen met geldproblemen... in contact brengen met de gemeentelijke schuldhulpverlening... Nu gebeurt dat vaak niet, terwijl de gemeente verplicht is om mensen met problematische schulden hulp aan te bieden. Mensen met die schulden weten de gemeente vaak niet te vinden of durven geen hulp te vragen. De Rotterdamse haven heeft het grootste personeelstekort in zijn geschiedenis. Havenondernemers zeggen tegen nieuwzuur dat ze daardoor een omzetverlies hebben van vele miljoenen. In de haven werken ruim 38.000 mensen, er zijn 8.000 vacatures. Tweederde daarvan is moeilijk invulbaar. Het gaat niet alleen om handenwerk, maar ook om juristen en technici. En in Rotterdam hebben er een paar duizend mensen meegelopen in de Pride March. Deelnemers liepen met regenboogvlaggen door de stad om aandacht te vragen voor gelijke rechten voor LHBTI'ers. Ook bij de Kuip wappert vandaag de regenboogvlag. Feyenoord wil daarmee laten zien dat de club van iedereen en voor iedereen is. Oud-PVDA-leider Lodewijk Ascher wordt vluchtelingenadviseur voor de Europese Commissie. Hij gaat kijken hoe Oekraïnse vluchtelingen na de eerste noodopvang in Europese landen kunnen integreren en aan het werk kunnen. Het is een onbetaalde functie. Het weer droog en veel zon. In het zuiden en zuidoosten is het maximaal 35 graden, in het noorden 22. Morgen wordt het 16 tot 24 graden met kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Holevarensveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jandvoort Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort nou, een zomerhit. Zf Dit is de zomer van ZFM met, met nu Entertainment for You. Ik heb het huis al lang verlaten. Jammer pijler.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 Mama, ik zeg je nu even, alles wat je hebt gegeven is de waarde van het leven. bra ko Doe je zonder weg naar huis? En, uh, althans uh, zijn, uh, zijn uh, optreden, moet ik zeggen. En daarna pas naar huis. Hey, dit was um, uh, Wesley Bronkhorst, Even een lach van jou. En uh, ja, welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. En we gaan nog natuurlijk wat mensen bellen. Maar ook nog uh, aardig wat uh, leuke muziek draaien. En uh, ook uh, zo uh, wat verzoekjes. Hey, ja, dat is die hoor, Willem. Maar uh, Willem, uh, ja, Willem, jij bent, er, jij bent er straks al geweest, toch? Ja, ja. Hé, hey, um, we gaan eventjes naar een, uh, een single die uh, ja, twee dagen geleden uh, mij werd uh, toegestuurd. Door mijn een grote vriend Jens. En uh, Jens en Julia, ze hadden natuurlijk een, uh, een mooie hit. Maar Jens heeft uh, een nieuwe single uitgebracht. En uh, ja. Het is getiteld, het is te laat. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Entertainment for you. Tot de roodjes van je niet meer? 7 uur. Mijn part, weet ik niet wat ik moet doen. Alles wat vanzelf ging. Voet stroef ik geven toe. En zelfs al blijft stil. Wederzijds een rood gevoel. Maar af en toe. Ineens een zoen.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 Wacht, het nummer. Maar Jens, uit, het, is te laat. het is te laat. Ja, en dat allemaal... Uh, ja. Uit uh, rechtstreeks uit Hellevoetsluis, de zuid hollandse eilanden. Hé, hey, um, Ja, we gaan een eentje draaien uit uh, de Entertainment for You, Dutch Top 5. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. En dat is de nummer 1. Jeroen van der Boom. En hij het over Laat Me Binnen...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 Het kan zomaar zijn dat jij verandert. Laat me binnen, laat me binnen. Vind daar ik op je vast. Laat me toe in je hart. Laat me binnen, laat me binnen. Geef jij jouw kind vertrouwen terug aan mij. Voor altijd samen de liefde overwint is dit het eind van het begin voor ons langs het water in voor ons een vreemde stad samen dansen langs de gracht. Ja, de nummer 1 dus. Laat me binnen. Van Jeroen van der Boom. En uh, we gaan eventjes uh, ja, terug in de tijd met Vilfred uh, Bellé. En ja, waar ben je nu? Ik ben hier uh, tot de klokjes van uh, 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, als je zit eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, nou ja, dat het in ieder geval wel mogen bekomen...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 Een toepassing bestond niet. De dag ging over in de nacht. Ik hield van jou en jij van mij.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 Die droom van ons, van jou en mij. Blijft een heerlijk nummer, hè? Rolf Witbelley. Wacht dan alsjeblieft op Ja, nog niet weggaan, want uh, ik ben er tot zeven uur sowieso. Uh, ik heb een verzoekplaatje, die is afkomstig van Willem. Willem, uh, leuk dat je luistert en uh, ja, welkom weer. En uh, jij wilde een plaatje horen van uh, ja, gauw houden. Elvis Presley en Separate Ways heb ik. Hier is hij dan.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 Someday, somewhere along the way, another love will find us Someday when she's older, maybe she will understand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 nummer. Ja, Separate Place van Elvis Presley en dat hier bij ZFM Entertainment voor tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Heij. Goedenavond. En het volgende verzoekje, dat wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, ook leuk dat je er weer bij bent. Hé, hey, jij wil een plaatje horen van Frans Bauer en een uh, heel klein sterretje. Hey Zo was dan Frans Bauer en uh, een heel klein sterretje aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En aan de telefoon hebben we natuurlijk Patrick Valentijn. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Hi. Ja, het is prima lekker weer vandaag. Ja, dus, uh, nou ja. Hier, hier, we trekt het, lekker, hier trekt het langzaam dicht. Is dat zo? Ja, ja, ja. Hier wel in ieder geval. Oké, okay, dus, uh, maar is het is ook ja. zo warm geweest in zo'n <laughs> ik, ik denk dat er uh, aardig wat regen uh, onderweg is. Vrees ik. Ja? Oh. Ja, <laughs> ja dat, dat is wel jammer dan. <laughs> ja, goed. Ja, anders, nee, hier is, het, hier, hier is het prima weer. Het 35 graden, het uh, blauwe hemel, dus uh, nee, heerlijk. Ah, oké. Okay, ja. In ieder geval, uh, ja, verschil moet er zijn, toch? <laughs> <laughs> ja, nee, dat is ook goed. <laughs> hey Patrick. Hey, uh, jouw nieuwe single, ja, die klinkt sowieso zomers. Jotte Kierow. Ja, klopt, helemaal. Ja. Ja, is dat een ja, beetje afgeleid? Ik denk, afgeleid? Uh, ik denk we, we moeten toch iets, iets, iets, iets, iets moois maken, iets, iets zomers waar je vrolijk van wordt... En uh, ja, toch met, met, met zomerse klanken, Spaanse klankjes er in de ik namelijk erg van. Ja. En het, het reggaeton-gebeuren. Ja, ik hou ook heel erg van reggae-muziek. Dus vandaar dat er ook een, een klein ja, toefje reggaeton in zit. En daar hebben we te Keren van gemaakt. Ja, het is, het is eigenlijk, dus je, ja, laten we het zo zeggen, je, je houdt van uh, uh, tropical. Ja, precies. En dat is lekker, het eigenlijk. Jongens, lekker. Ja, Spaans ja, is ook, inderdaad, reggae. Uh, ja, dat, dat uh, <coughs> geeft toch een zomerse uh, zomers aandoen. Ja, precies. Kijk, als je je ogen sluit, dan denk je dat je op de Spaanse stranden loopt. Dus dat, uh, dat is wel mooi draai. Ja, ja, ja. Hé, hey, en uh, <coughs> ja, ik heb, uh, ben, ben pas een, uh, een paar weken ziek geweest en die hoest hier helemaal nou. niet weg. Dus uh, dat is een beetje lastig ja. af en toe. Nee, <laughs> ja, dat kun ik toch niks. Het zijn allemaal wat mensen, hè? Ja, gelukkig wel. <coughs> ja, daarom. Hé, hey, maar, uh, Ja, hoe, hoe ben je eigenlijk hierop gekomen? Ja, weet je, kijk, ik heb. De, de, de, de laatste jaren heb ik een paar singles uitgebracht. Wat. Uh, ja, wat ook allemaal wat wat wat meer, snel is. En uh, ja. een tempo nummer, zeg maar. Ja. En ja, ik vond nogal dat, dat er veel artiesten zeg maar dezelfde stijl, was uh, was het maken. En zodoende dat ik eigenlijk een totaal andere weg heb me geslagen. Ja. En ja, naar een andere producer ben gegaan met een andere platenlabel. En noem maar op, zodat ik ja, toch eventjes net iets anders doe als wat de rest doet. En ja, vandaar dat ik eigenlijk. Uh, ja met mijn, mijn dingetjes wat ik bedacht had naar mijn nieuwe producer aan de hand ja. en ja daar hebben we Jorti Gero uitgemaakt en ja een totaal uh, nieuw liedje dus geen cover of iets dergelijks of iets ergens van afgehaald en we hebben echt totaal vanuit uh, vanaf de grond zeg maar uh, opgebouwd en ja ik, ik wil gewoon mijn eigen identiteit aan me geven ja, ja het is wel een uh, dus, ja. het is wel een zinnetje die vaak voorkomt hè Gero ik denk dat het een, een van de populairste uh, uh, teksten is, zeg maar. Ja, nee, dat klopt wel inderdaad. Maar, maar de productie zelf, dat is, dat is compleet nieuw. Ja. En ja, dan wil je toch iets herkenbaars erin hebben in de tekst zelf. Wat mensen herkennen, maar ook natuurlijk makkelijk meezingen. Ja. En ja, dat is heel goed natuurlijk wel. Ja, nou ja, nou, dat komt altijd wel goed natuurlijk. Een beetje Spaans. ja. <laughs> ja, mij, mij nu niet vandaag, dus uh, <laughs> het is ook weer de eerste, eerste uitzending na uh, uh, vijf weken geloof ik. Maar... Oké, okay. ja goed. Uh... Hey, en wat, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten dit jaar van jou? Nou, ik, uh, ik ben alweer druk bezig met nieuwe plannen voor een nieuwe single. <laughs> ja. Dus ik wil nog zeker wel een single dit jaar gaan uitbrengen. En binnen nu een twee, à drie jaar wil ik nog een compleet album gaan uitbrengen. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar, daar wil ik me nu eventjes op focussen. En binnen nu een vijf jaar wil ik wel een gehate tour door heel Nederland gaan maken. Oké. Okay. Dus dat is ook nog een uh, leuke doelstelling en uitdaging. Ja, nou ja, als tour, uh, ja, daar komt heel veel bekijken natuurlijk. Dus, ja. dus uh, ja, dat is inderdaad een uitdaging. Ja, precies. En dan met liveband en dergelijke, ja, dan, en dan door het hele land doorheen toeren. Ja. Ja, dat leek me wel super gaaf. Hey, maar kunnen mensen dat uh, ook uh, ergens volgen? Ja, zeker. Ik ben op alle social media kanalen ben ik te vinden, gewoon onder mijn eigen naam Patrick Valentijn. Ik heb ook nog een hele mooie website, www.patrickvalentijn.nl En ik zeg altijd tegen iedereen, ja, google eventjes op Patrick Valentijn en dan krijg je meer of voldoende informatie over mij. Ja. Dus ja, ik ben overal wat te vinden. Oké, okay, ook op TikTok? Ook. Ook nog? Ja. Ah, Oké. Okay. <laughs> Overal. <laughs> ja, ja, ja. Een ja, ja, ja, ja, ja, ho hoop, mensen, ho -hoop mensen zijn er nog ja. een beetje schuw voor. Ja, ja, goed. Je moet ook een beetje met de mode werken. Ja, ja, ja. Dus uh, dan doen we gewoon mee. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Okay. Ja. Toch? nee precies. Daarom. Daarom. hey um, Ja, mij rest alleen nog de vraag van... Kondigen we lekker aan? Want dat kan jij beter dan ik nu. Ja, zo we dat mee doen? <laughs> ja. <laughs> nou, Fred hartelijk dank voor het leuke interview. Ja, graag ja, gedaan. En voor alle lieve luisteraars van uh, Zandvoort FM, mijn naam is Patrick Valentijn. En hierbij horen jullie mijn nieuwe single, Yo Te Quiero. Hé, hey, ik zou zeggen dankjewel en een, een heel goed weekend. Hetzelfde gewens. En uh, Tot, ja. Uh, ja. ja, hopelijk een keer in de studio, uh, Patrick. Ja, gaan we een keer doen. Is Zit goed. Oké, okay, hoi. Okay. hoi. Hoi, hoi. Nou, dat werk in gedoe. Tijd om erop uit te gaan. Even lekker naar de zon, waar de romantiek begon. 2000 kilometer hier vandaan. De taxi staat te wachten, de koffers staan klaar. Met een paar uur ben ik klaar. in mijn oor en je lacht Patrick, Patrick, Valentijn, ja. yo We gaan gelijk door met Julio Iglesias. Ja. Me olvide que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el Me olvide de vivir.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 Zoiets. Ja, uh, goede jonge gelezen is was dat. En met deze Spaanse klanken gaan we weer terug naar het Nederlands dalig. En dat is Martijn de Kampen. En uh, als ik jou morgen tegenkom... Ja, wat dan? Wat dan? Ja, dat gaat hij nou nou fijn uitleggen. Blijf erbij en sustain het voor jou tot de klokjes van 7 uur.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 Te wachten, te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jou Ik voel nu echt een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou hopen mag. Is er een ander die thuis op je wacht? Of was deze nacht dan iets meer dan een spel?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 Heel lekkere plaat is dat, he. Martijn de Kamp. En als ik jou ja morgen ja, hier tegenkom. Hé, hey, um, ja, we gaan zo nog iemand bellen. He. Maar eerst nog even Marianne Weber en John de Bever. En denk nog een keer aan mij. De lekkerste muziek hier, oh, vanuit uh, Zandpoort. Aan de Tolweg Tina. Mijn naam is Frithijn. Goedenavond. En tot de ene uur tot klokjes voor zeven uur. Over, het is over. Ik heb de hoop opgegeven dat jij met mij verder wilt leven. Ga maar, ga maar verder. Ga nog zoveel van binnen. Als jij me niets meer kunt geven Dan moet jij gaan Hier ver vandaan Ik kan mezelf niets verwijten Als jij doet of ik niet heb herverstaan Denk nog een keer aan mij Laat me nog eens dichtbij daar waar jouw klachten zijn verborgen. Als ik op een nacht verschijn, laat me in jouw dromen zijn. Zodat je aan me denkt in de morgen. Denk nog een keer aan me. Pas voor mij, als echt elke herinnering is uitgerukt. Ik weet dat er een ander vanavond naast je ligt, maar denk nog een keer aan mij met je ogen niet. Zodat jij aan mij denkt In de morgen Denk nog een keer aan mij Het vrienden is pas voorbij Als zegt elke herinnering Is uitgeweest Ik weet dat er een ander is naast je licht Maar denk nog een keer aan mij Met je ogen dicht Ik weet dat er een ander Vanavond naast je licht Maar denk nog een keer aan mij Met je ogen dicht Denk nog een keer aan mij, Marianne Weber en uh, ja, John de Bever. En aan de telefoon hebben we Mike Nieuwenburg. Een hele goede goeie... avond. Ja, goede avond. Ja, jij ja, ja, ja, ja, was nog in de middag. <laughs> ja, ik zei net goeiemiddag, maar het is uh, goede avond. Ja, het is alweer een avond, joh. Hey, ja, we bellen eventjes, uh, vanwege jouw nieuwe single natuurlijk. Ja. Ben zo blij dat jij in mijn leven bent. <coughs> ja, dat klopt. Ja, dat, uh, dat heeft een persoonlijk dingetje, of? Uh... Ja, uh, ja, natuurlijk. Ik heb al uh, 7 jaar, uh, bijna zeven jaar een vriendin, dus ja. Uh, yeah. En daar ben je nog steeds gelukkig mee? Daar ben ik nog steeds gelukkig mee, gelukkig. Dus... En, en zij ook ja, met jou, of niet? Als het goed is, wel. Oké, maar hoe is deze single ontstaan? Uh? Ja, nou, uh, ik zing nu zelf drie jaar ongeveer, drie en een half, drie jaar. Ja. En ik uh, zat al langer in mijn hoop om een single uh, te gaan maken, om een liedje uit te gaan brengen. En uh, ja, op, in mijn playlist hadden allemaal leuke liedjes en op een gegeven moment ben ik gaan opzoeken van, joh, waar, is er, nou, waar worden uh, dit soort liedjes allemaal gemaakt? En toen kwam ik uit bij de Boom Studio van Frank Ja. En uh, ja, toen ben ik uh, contact met hem op gaan nemen. En ja, zo'n beetje is hij ontstaan. Ah, Oké. Okay. Want uh, hoe, zie, hoe zie jij de, de, de toekomst in de muziek? Ja, nou, ik hoop eigenlijk... Ik werk nu zelf 32 uur in de zorg. Ja. Ja, maar uit, mijn ultieme droom is natuurlijk dat ik uh, wel nog in de zorg blijf werken. Maar dan met even iets minder. maar Dat ik het kan combineren. Dus dat ik bijvoorbeeld twaalf uh, uur in de zorg werk... en de rest lekker uh, op de tribune... Je eigen ding kunnen doen, ja. Uh, ja, dat lijkt me geweldig. Ja, dat, uh, dat is denk ik wel een droom voor iedereen. Om ja. um, uh, dingen te kunnen blijven doen... Waar ze, waar ze plezier in hebben natuurlijk. Ja, zeker. Hey, en um, mensen kunnen jou volgen ergens? Ja, ik heb een uh, mooie Facebookpagina... En ik heb ook, uh, ook Instagram, maar ik ben voornamelijk actief op uh, Facebook. Ja. En uh, ja, ik heet Mike Nieuwenburg, dus ja, zoek me gewoon op. En uh, ja, daar staan mijn contactgegevens ook op. Een Mocht beetje, beetje googelen. Uh, ja. Een beetje googelen, Mike Nieuwenburg. Dan, uh, ja, dan komt ze automatisch bij jou uit. Ja. <coughs> ja, mijn stem is nog niet helemaal optimaal, maar. Nou ja, ja dat, het is ook veel hooikoorts en zo dus. Nou ja, nee, ik ben, uh, ik ben ziek geweest en... Uh, oh, ik, dus ja. ik ben eventjes een paar weken uit de relatie geweest. Ja, maar, uh, dat ja. Dan merk je het wel aan je stem. Het, uh, het wil nog niet echt... Uh, uh, ja, het gaat ja. langzaam, zeg maar. Ik hoor het niet in elk geval aan je. Dus oh, okay. veel. Nou ja, in ieder geval de het hoesten wel. <laughs> ja. Hé hey, Mike, maar... Uh, uh, ja, er zit er nog wat nieuws aan te komen, waar je mee bezig bent. Ja, nou, ik zit wel te denken voor een ander liedje, en daar ehm... Um, ja, dat ben ik voor aan het sparen natuurlijk, dus ja, uh, centjes die ik verdien met zingen leg ik apart en dan uh, nou. Ja, komt er, wel, komt er wel weer wat nieuws aan. Ja, ik hoop ehm... Uh, ja, ongeveer een half jaar. Het zal leuk zijn, dat ik twee liedjes per jaar ga uitbrengen. Ja, maar je gaat zelf schrijven of uh? Nee, ik laat het allemaal doen. ik ah. uh, ik kan wel schrijven, maar ja. Er zijn mensen die dat beter kunnen dan ik. Nou ja, je kent in ieder geval een ja, richting hebben. Ja, maar wel mijn ideeën ken ik. Uh, kan vertellen. meeschrijven, natuurlijk. Ja, oh. ja om maar zo te zeggen. Hé, hey, en eh. Uh, <coughs> ben jij een beetje uh, een man van, uh, van de ballads? of uh, nee, mijn, ik ben uh, een. Ik ben voornamelijk zing ik alleen uh, ja, feestliedjes, voor of verjaardagen, partijtjes. Ik kan ook wel ballads zingen. Ja. Maar mijn voorkeur gaat uit... Uh, ja, naar feestmuziek. Ja, oké. Okay. En zelf, uh, <coughs> ben <coughs> zelf... Ben je geen fan van ballads? Sorry? Je zegt zelf, ben je geen fan van ballads? Ja, ik vind het prachtig hoor. Maar ja, meestal moet ik zingen op een feestje. En hoeveel verjaardags dan? Op... Ja, en ja, als nou alleen maar ballads te gaan zingen, ja, mensen nee, nee, doen het nee, nee, nee, wel nee. voor een feest, dus ja. ja. Nee, maar alleen ballads zingen dat, dat is ook niet ja. natuurlijk. Ik, als mensen erom vragen, doe ik het wel hoor, dan uh, ah, okay. staat het ook allemaal in mijn repertoire. Ah, oké. Okay. Hé, hey, um, nou ja, overal uh, ben je te vinden? Ja. TikTok? TikTok? Nee, dat heb oh. ik niet. <laughs> oké. Okay. Nee, dat ben je een van de weinigen begreep ik. Ja, nee, dat uh, Ik vind Instagram en ik vind Facebook vind ik meer dan genoeg. Want ja, ja. Dan ben ik de hele dag bezig met, uh, met pagina's uh, ah, je ja, kunt het ook ja, later doen en en zo. Je kunt het ook later doen. Ja, maar daar, zover ben ik nog niet zo uh, ja, Ga nou je ja, gewoon je ouders aansporen? Ja, ja, zou kunnen. <laughs> maar ja, dan moet ik wel een gaten houden wat ze erop zetten natuurlijk. <laughs> Ja, maar goed, dat is alleen maar even een blik werpen. Ja, daarom. Hé, hey Mike, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Ja, is goed. Nou, uh, mijn naam is Mike Nieuwenburg, met mijn me debuutsingel. Ben zo blij dat jij mijn leven bent. En hij gaat zo. Hé, hey. dat is die. Ja, gezellig. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet ervan. Ja, uh, wederzijds. <laughs> ja, dankjewel. En graag uh, de volgende keer, uh, ja, wie weet, hier in de studio.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 Je krijgt nog één van mij, maar dit is echt, je weet het, de. Aller, aller, aller, oh, de allerlaatste, echt de allerlaatste. De dit is echt de allerlaatste. We gaan nog niet, we blijven allemaal. Oh, de laatste, echt de allerlaatste. Zeg het zo maar, zeg het. De rekening is toch nog niet betaald. Zo, so, dat was hij dan. Amar en Sneller, de laatste. En is inderdaad de laatste. Koos Albers en mijn naam staat nog steeds op de deur. Bij deze maak ik natuurlijk gelijk gebruik. We zijn alweer ten te einde van het programma. Ze zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken... En uh, hopelijk uh, zijn we er volgende week weer gewoon. Zelfde tijd, dezelfde zende. En ik kreeg gewoon wel dezelfde dag. Hé, hey, tot dan. Goed weekend. Bye bye, zoals hij. Wat is er toch met ons gebeurd? Ik weet er ging bij ons veel foal. Maar